5 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Meer mensen zijn overgestapt op een andere zorgverzekeraar. Uit voorlopige cijfers van zorgverzekeraars Nederland... blijkt dat 1,1 miljoen verzekerden zijn overgestapt. Dat komt neer op 6,6 procent van alle verzekerden. Een jaar geleden kwam het definitieve overstappercentage uit op 6,2 procent. Voorzitter Rauvoet van Zorgverzekeraars Nederland vindt dat de cijfers aantonen dat mensen echt iets te kiezen hebben en het nu ook doen. Volgens Rouwvoet hebben 1,3 miljoen mensen de online informatiekaart van verzekeraars bezocht om zich te verdiepen in hun verzekering. In het proces tegen Willem Holleder is een belastende bandopname uit 2011 opgedoken. Het is een telefoongesprek dat Holleder vanuit de gevangenis voerde met Peter R. de Vries. De journalist mocht de opname en een bijbehorende brief pas naar buiten brengen als Holleder zou worden vermoord. De Vries heeft de opname en de brief aan het OM gegeven. Hij zegt dat hij zich niet langer aan de afspraak hoeft te houden omdat Holleder hem met de dood heeft bedreigd. De Nashville-verklaring is niet bedoeld als anti-homo... zegt de initiatiefnemer van de Nederlandse versie. Volgens Dominik Klaassen van de hervormde gemeente in Arnhem-Muiden... wil de kerk met de verklaring het klassieke geluid... over het huwelijk tussen man en vrouw laten horen. Hij vindt dat de discussie over homo's en transgenders... nu eenzijdig wordt gevoerd. Over de Nashville-verklaring is veel ophef ontstaan. Het OM onderzoekt of het pamflet strafbaar is. Thailand heeft tijdelijk asiel gegeven aan een Saoedische vrouw... die haar land is ontvlucht omdat ze gevaar zou lopen. Eerder beloofde Thailand al dat ze niet onder dwang wordt teruggestuurd. Raaf Mohammed Al-Khunun van 18 is op de vlucht voor haar familie... en wil asiel aanvragen in Australië. Het weer nog bewolkt en regent, gaat steeds harder waaien. In de kustgebieden staat vanavond een harder tot stormachtige noordwestenwind. Morgen eerst onstuimig met buien, mogelijk op de Wadden even noordwestenstorm. In de loop van de dag minder wind en het wordt 7 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in Noord-Holland valt eigenlijk wel mee. Wel een kwartier vertraging op de A4, Amsterdam-Den Haag... tussen Hoofddorp en Hoogmade. Op de A7, Zaandam naar Hoorn. 10 minuten in de file tussen Zaandam en de afritweide Wormer. Er ligt daar wat piepschuim op de weg. Op de A9, Amstelveen-Alkmaar bij Heemskerk. 5 minuutjes. En richting Den Helder op de A9 tussen Akersloot en Heilo 10 minuten extra. En verder is de N201 nog steeds dicht. Hilversum naar Uithoorn. Na een ongeluk bij Vinkenveen. Tot zover de verkeersinformatie.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 This nation, This nation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 6.9 Zie FM, -FM. Gimme your, gimme your, gimme your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself.